van 1 uur. Raymond met het NWS Het gaat beter met de Europese economie en dat blijft voorlopig zo. Eurocommissaris Moscovici sprak bij de presentatie van de economische ramingen van voorzichtig herstel. De lage olieprijzen en de dalende waarde van de euro hebben een positieve invloed op de Europese groei. De groei komt in de hele EU volgend jaar uit op 2% en Nederland doet het nog iets beter. Brussel raamt de economische groei hier op 2,1%. Twee landen doen het volgend jaar uitzonderlijk goed. De Ierse en de Roemeense economie groeien met meer dan 4%. Griekenland blijft in een recessie en Brussel verwacht daar pas in 2020. 2017 herstel. Reddingswerkers in Pakistan denken dat er nog overlevenden zijn onder het puin van de fabriek die gisteren instortte. Zeker vier familieleden van vermisten zeggen gebeld te zijn van onder het puin vandaan. Tot nu toe werden 35 overlevenden uit het gebouw gehaald. Omdat er nog 150 vermisten zijn wordt verwacht dat het dodental dat nu op 18 staat nog verder zal oplopen. Op het moment van de instorting waren veel arbeiders in het gebouw aanwezig. Vermoed wordt dat de bouw van een extra etage op het pand de instorting heeft veroorzaakt. In Sharm el-Sheikh zitten zo'n 20.000 Britten vast. De Britse regering heeft alle vluchten tussen de Egyptische badplaats en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Britse experts onderzoeken of de luchthaven van Sharm el-Sheikh wel veilig is. Na de ramp met de Russische Airbus. Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat daar een bom aan boord was. Mogelijk is die in Sharm el-Sheikh aan boord gebracht. De Duitse bondskanselier Angela Merkel is Barack Obama gepasseerd op de lijst van machtigste mensen ter wereld die het Amerikaanse zakenblad Forbes elk jaar opstelt. Merkel staat dit jaar op plek twee, Obama is een plaats gezakt en staat derde. Voor het derde jaar op rij voert de Russische president Vladimir Poetin de lijst aan. Merkel stond vorig jaar nog vijfde. Volgens Forbes is ze gestegen vanwege haar inspanningen om Duitsland door de economische crisis te leiden. En dan het weer. Vandaag bewolkt en af en toe wat regent. Zuidoosten is er kans op wat zon en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Polderplein en Beverwijk over 5 kilometers, ongeveer 10 minuten extra reistijd. Daar stond een auto in brand en op de A27 Breda richting Utrecht ook zo'n 10 minuten vertraging tussen Nieuwendijk en de brug Gorkem 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Let's start right now I might never be the hand you put your heart in Or the arms that hold you anytime you want them. But that don't mean that we can't live here in the moment Cause I can be the one you love from time to time When I first saw you from across the room I could tell that you were curious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 Ik ben door alle ellende van mijn vliegmaatschappij gewoon. de hele cabaretier vergeten. Ja, ja. Ik, ik, uh, ja, we, ik, ik dacht al, wat, uh, wat gaan we nou krijgen? Een cabaretliedje of zo? Maar, ja, nee, ik denk, hij ik was denk, helemaal uh, verslagen door zijn Charme Chic. En wat blijkt nou? Hij ik gaat, gaat. naar Masha heel, Alam. Hij gaat helemaal niet naar oh. Charme Chic. Dus er is niks aan de hand, jongen. Je vakantie gaat gewoon lekker door zoals gepland. Dat zo'n mama en, blij uh, zijn. Uh, ja, <laughs> natuurlijk is ze blij. Allemaal zijn we blij trouwens. Maar uh, we, ja. gaan, uh, we gaan nog eventjes uh, toch uh, een stukje cabaret doen. En, nou, dit uh, is een nieuwere eigenlijk. Dit is namelijk niet zo oud. Dit komt er in 2012. Het was zijn Kijk eerste show. Ja, Najib van, uh, Amali heb je het En dan uh, het over? van zijn show Alles Komt Goed. Ja. En dan hebben we een onderdeeltje uitgekozen en dat heet De Verbouwing. Goed. We Zullen gaan we gewoon luisteren. even een stukje luisteren. En dan gaan we daarna naar de vrijwilligersvacature. Daar komt hij aan, Haji Ja. Ik denk, dat is het. Ik moet mijn huis gaan verbouwen. Het moet niet alleen opgeruimd zijn in je hoofd en die dokter, maar ook in je huis. Bij mij was het zo'n puinhoop geworden in de afgelopen jaren. Echt, ik zag tussen de troep die dikke man niet eens meer. Schoon ik wat pizza-doos opzij dacht ik, oh ja, daar zit hij. Ik begin gewoon met schilderen en ik kan dat niet, hè? ik ben echt onhandig. Ik schilder, mijn broertje kwam kijken gelukkig de eerste dag die deed: Oh, vind je het mooi? Nee man, GELACH wat heb je gedaan? Je bent over het raam heen gegaan daar. Je hebt niks afgeplakt. Hier het zit op de vloer. Ik zeg, ja, de vloer haal ik eruit. Ik ga namelijk vloerverwarming aanleggen. Wie? Ik, zei, ik. ik zei, dat kan je niet. Ik zeg, ja, gewoon proberen. Ze hou op man, Dat is hartstikke moeilijk. Hij zei, waarom huur je gewoon mensen die dat wel kunnen? Ik ja, luister, ik hoor altijd van die, van die vervelende verhalen over verbouwingen, weet je wel. Het duurt te lang, het gaat verkeerd en uh, soms komen ze niet meer terug, die bouwvakkers. Hij zegt, huur gewoon de mensen in die jij wil. Zoek gewoon de beste van de beste. En dat heb ik gedaan, hè. Ik heb de toppers uit de bouwwereld in mijn huis gehad. Ik heb vaklui ingehuurd. Vaklui, vaklui, vaklui. vaklui. <lacht> ik heb ze gewoon gegoogeld. Ik heb gewoon gegoogeld wie zijn de beste schilders, wie zijn de beste stucadoors van Nederland. Kreeg ik twee bedrijven uit de bus uit Volendam. Dus ik had twee ploegen Volendammers in mijn huis. Nou, de toetsje in. Beste gietvloeren van Nederland. Ik wilde een gietvloer. Kom je uit bij de firma Knol? Kennen mensen de firma Knol nog? van, van vloeren. Uit Enschede. Firma Knol, Firma Knol, firma Knol. van vloeren en zo, Firma Knol. Zegt niemand wat hier exclusieve vloeren van Firma Knol. Nee, oké, okay, maakt niet uit. En ik had loodgieters nodig. Nou, de beste loodgieters komen hier dus vandaan, uit Rotterdam. Als je dat intoets, krijg je gebroeders Bever. Dat is een loodgieters. Gaat u weg, meneer? Ging je weg? Nou, zei ik iets verkeerd? Ja? Wat zeg je? Is dat weer een knol, ja? Ja, gaan we weg. We komt een heel verhaal weer. En Een knol is hij gaan plassen? Je kent hem niet. Je zat gewoon naast iemand die je niet kent en die ging ineens weg. Je had geen date met hem of zo dat je denkt dat hij dacht: hij rookt, ga weg. Oké, okay, maakt niet uit. Als er nog meer mensen zijn die denken van, ik wil weg, dat kan hè, dat geeft helemaal niks. Er zijn televisieopnames. maar nu komen weg. Hé, maar misschien komt hij terug, laten we ons nu wel verstoppen met z'n allen. Dat is, is lachen, dan komen hier achter. Die komen we in een knol terug, dan denk ik, is al afgelopen, waar zijn ze? Of onder de stoelen, doen we ineens, kik, <lacht> Of is hij, dan nou, moest hij, uh... nee. Oké, okay, maakt niet uit. Ja, ik zie alles. en Mensen denken aan de jeep, hij speelt gewoon een dingetje. Ik zie iedereen dus. Ik zag ook een hele tijd iemand heel lang met zijn neus. Weet je. Ja, en die doet ook nog dit. Die schoot het zo weg. Maar goed. De loodgieters komen uit Rotterdam. Het is een familiebedrijf, loodgietersbedrijf. Gebroeders Bever heten ze. Het zijn twee broers van elkaar, Ed en Willem. Ja, en die zijn de beste. En ik had die hele ploeg had ik bij mij thuis. En het hielp, hè. Het hielp. Ik was niet meer alleen. Ik had weer aanspraken, ik maakte weer grappen. We waren allemaal bouwvakkers, weet je wel, een beetje humor. En dan deed ik de deur open smorgens, dus ik had een ritme in mijn leven. Half zeven ging de deur open, kwamen ze binnen, mogen, mogen, mogen. Ik zette koffie, ik maakte broodjes voor ze. En ik zit naar nou ze te kijken, ik denk, ja, dit wordt mooi. En ik vraag zo aan Willem, die was bezig met een waterpomptang. Of combinatietang, daar weet ik niet zeker. Ik zeg, meneer Willem, hoe lang gaat het duren voordat alles klaar is? Nou, als je het mij vraagt. Ik zeg, ja. Dus ik vragen het aan u. Ja, dan moet ik even opstaan en even kijken. Nou, ik denk ze ongeveer pak een beet, hou hem vast. Plus minus. Nou, ik denk ze ongeveer, als ik om me heen kijk, en het is een beetje goed droog. En even kijken als die vloer erin ligt, maar ja, die meneer knol is net weggelopen. Ik denk ze ongeveer pak een beet, als die radiatoren weer terug zijn geplaatst. Twee, drie weken, pak een... beetje. Ja, ik denk ze ongeveer, uit de losse post berekend, ongeveer plus minus wat we ongeveer nodig hebben hier al. Ik heb die buis al besteld, hebben de firma Buisman, dus die komen ook morgen. Ja, ik had ze laten uit Duitsland dat halen. Komen die Duitsers, ik komen, ja, de buizen. Ik zei, ja, zo, neem niet erop met je buizen, ik mogen de buizen hebben. Nou, ik loop nog even een rondje, deze is van ons, die is van de zaak. Ik denk ze ongeveer, ik zou het niet weten. <lacht> ja, maar mijn broer wel, ik vraag het even aan Ed. Ed, ja! Hij vraagt hoe lang het gaat duren. zeven weken! Zeven weken! Zeven weken? Ik denk, nou, dat hou ik vol. Zeven weken, niks aan de hand. Zeven weken is veertien maanden geworden bij mij thuis. Alles ging fout. En, en, alles, en het begon met de schilders. Hè? Die zeiden we zijn klaar. En ik kijk zo naar het schilderwerk. Ik denk, ik zie allemaal vochtvlekken. Ik denk, dat kan niet. En ze stonden al in de gang in te pakken. Ik zeg: ho, ho, wacht even. Nick, Simon, kom eens terug. Ik ben niet ze gereden. Meneer Tol, meneer Visser, kom eens even hier. Meneer Platjes, allemaal naar hier komen, kom eens hier. Ik zeg: Dit is afgeleverd werk. Ja? Yeah. Ik zeg: Wat is dat? Hé? Hey? Ik zeg: Wat is dat? Het zijn vochtvlekken. Ja, dat zijn een beetje vochtvlekken, maar ja, dat hou je toch? Wat hou je toch? Ja, een beetje oneffenheid hier, maar ja, dat kleurt wel weer bij. Wat kleurt wel weer bij? Ja, misschien komt er bovenop? handje hangen bij kwijt. Ik zeg: Ik ga daarboven helemaal geen schilderij ophangen. Ik zeg: Dat moet je even afmaken. Nou, maar nu niet, maar nu moeten we weg. Dat is groot fijn in van op naam, de Dijk. Met drie grill, groeten en hering. Hij moet nou weg. Ze <lacht> dus interesseert me niet wat voor feest er is en wie er optreedt. Ik zeg, hier ga ik niet voor betalen. Kom, kwast erbij, emmer erbij, afmaken. Nou, maar dan kan niet alles al weg. De kwast is al weg, de emmer is weg, de ladderwagen is weg, Nick is weg, koffiezetapparaat is weg, koppiekopjes zijn weg, gastendoekjes zijn weg, gewone doekjes zijn weg, alles al weg, alles al weg. <lacht> Meneer Knol is weg. Ik <lacht> ja, maar dit kan toch niet? Nou, maar met ons, jongen, boven van de lekkage, het simpelt zo naar beneden. Wat, lekkage? Ja, twee dagen lang. Wat zeg je nu pas? Ja, je vraagt het nu pas. Donder, Ik ren naar boven toe en inderdaad, lekkage. Het water komt me gewoon tegemoet en het komt uit de kamer. En Willem probeert het tegen te houden, met zijn hand. En het komt namelijk uit de muur, ze hebben een of andere waterleiding geraakt. Ik zei, Willem, wat is dit? Ja, een klein beetje nattigheid, maar ja, dan hou je toch. Het is nattigheid, het staat hier blank. Ja, jongen, het dreugt zelf weer? Zolang duurt dat? Nou, hoe pak ik een beet als ik een beetje om me heen kijk? Plus, minus. Maar dat hebben wij niet gedaan. Nee, maar die gasten gedaan van die gietvloer. En die, die, die, die hoorden dat. Die zeiden, oh, dat is gemeen. Oh, dat is niet zo. Ed en Willem Beever vind ik niet leuk. Nee, onze schuld te geven vind ik niet leuk. Dat is gemeen. Ik zeg zei, ja, wat moet ik boren? Toen zei, hier hoor. Mijn tegen tikken in begaat. Toen zei, hier Heb je aangekruist? Hier hoor. heb ik het tikken omgedraaid. Was hier hoor, was daar hoor. Ik zei, nou, waarom? Vind ik niet leuk. Ik ga tegen ik ga, ik ga, ik ga, Nico, Nico, ja. ik heb ons een schuld. Hoor, oh, dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. En dan vragen ze mij of ik normaal Nederlands wil praten. Ja, tot zover. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> een mooie man is het toch, hè? Het blijft. Ik ben daar zo geweest, hè, toen. Echt waar? Ja, dat vind ik zo leuk. Heerlijk, heerlijk. Zou je zo nog naartoe willen? Ja, dat snap ik, ja. Zeg maar, uh, we, we lopen een klein beetje in het honderd. Normaal gesproken beginnen we nu met onze rubriek uh, de vrijwilligersvacature. Maar we lopen een klein beetje achter. We krijgen nog één nummer en dan gaan we overschakelen naar Floortje. Naar Floortje en dan gaan we eens horen welke vacature eruit staat voor de vrijwilligers. Dit is Avicii voor de Beredeuken. Rushing need to bleed and afviedtje voor a better day. Mooie we nummers maakt de... die man, hè? Ja, we zitten ja. alweer in twee duren, trouwens. Want we hebben elkaar nog niet zoveel Al gesproken, twee duren. Nee, nee, dat is waar. Nee, daar nee, komt wat... die Najib, hè, die had een heleboel te vertellen ineens. Ja. Nou, met Dolly is het altijd <laughs> zo gezellig, hè? Vind je niet, Dolly? Ja, nou, ik vind het ook heel gezellig om het programma te doen. Dus ik hoop dat dat een beetje uitstraalt, natuurlijk. Ja, ik vind het ook he? hartstikke gezellig om met jou te doen. Ja, nou, Maar wij hebben nou, iemand eerlijk. aan de telefoon. Ja, nou, dat is ook een heel gezellige dame. Ja, dat is Floortje. Ja! Hallo, Floortje. Hallo. Hi. Welkom. Dank je wel. <laughs> ja. ja, want je bent zeker een gezellige dame. Hè? Je organiseert ontzettend veel voor onze jeugd. Hè? Onze Zandvoortse jeugd. Ja, dat klopt, klopt. Ja, was gisteren weer een mooie avond. En, ja. Uh, ja, en nu ja. zoek je weer uh, jeugdige mensen, jongeren... Om te helpen, waarbij. Ja. Jongeren die, die vrijwilligerswerk willen doen, en uh, nu is dat voor een hele leuke klus. Namelijk uh, helpen bij het kerstfeest bij Pluspunt. Ja. We hebben uh, bij Pluspunt altijd de vrijdag voor de kerstvakantie. We hebben een kerstfeest voor alle vrijwilligers. Ja. En dat is een hele gezellige avond met, uh, met de maaltijd. En uh, met gezellige aankleding. Het is echt een kerstavond. Ja. En, uh, daar zijn altijd uh, extra handen bij nodig. Ook omdat de vrijwilligers dan zelf uh, in de bad worden gelegd. Ja, die hebben even vrij af. En die mogen zelf eens een keer ja. genieten dan. Precies. Ja, en Net als dan dan vorig jaar. Ja, precies. Dat is elk jaar... Uh, Elk jaar uh, is deze activiteit. En, uh, ja, we zijn op zoek naar uh, jongeren die het leuk vinden om uh, uh, te helpen met dingetjes klaarzetten. Met versieren uh, en uh, tijdens de avond zelf ja. uh, drankjes uitdelen, uh, eten opdienen. En uh, misschien een, uh, wat helpen bij dingetjes klaarmaken en op het einde um, opruimen. Ja, ja, dat, dat spreekt altijd minder tot de verbeling. Hè? De, de, ja. die... Het opruimen is niet zo sterk voor iedereen. Dat is niet de sterkste kant van pubers, hè, geloof nou, ik. Op zich, eh, ik moet zeggen dat de jongens het altijd heel goed doen, hoor. Die doen het ook wel. Ja, de jongens, maar de meisjes? Ja, die kunnen volgens mij wel opruimen. Ja, nee, ik maak maar gekke geit. Ja, maar eigenlijk waarschijnlijk uh, is onze doelgroep op dit moment uh, op school... Ja. Dus eigenlijk richten we nu uh, de, de aandacht naar de vaders of moeders of ja. verzorgers. die denken: van hé, hey, wacht even, dat is een leuke klus voor mijn kind. Opa's, ja. oma's. Ik ont, ja, kan ook natuurlijk. Ik onthoud hem. Mm -hmm. En. Uh, dan, waar kunnen de, de ouders hun kinderen naartoe sturen om, om zich aan te melden voor dit leuke evenement rond de kerst? Ze kunnen, ze kunnen natuurlijk altijd binnenkomen lopen bij Pluspunt. Ja. Maar uh, ze kunnen ook een mailtje sturen naar f.valk.plus.zandvoort.nl. Ja. En het kan via Facebook. Ik heb een uh, Facebook site uh, Floortje Jongerenwerkers Zandvoort. En daar. Uh, kunnen nou. mensen ook mij bereiken om vragen te stellen. Helemaal duidelijk. Dus er ja. zijn vele wegen die naar pluspunt leiden. Zullen ja. we nu maar zeggen. Hè? Ja, precies, precies. <laughs> en uh, uh, ik ga uh, deze vacature uiteraard ook op onze Zandvoort Lunch de Facebook site zetten. Dus ook ja. daar is het te lezen. En u kunt natuurlijk altijd via de computer op vip-zandvoort.nl ja. deze enige vacature... Terugvinden. Yes, klopt. Hè? Nou, Floortje, we danken je weer hartelijk voor je inbreng deze Joop. keer. Jullie en ook. Uh, ja, we wensen je ontzettend veel succes met al het jongerenwerk wat je ja. doet. Joop. Heel erg bedankt. Oké, dankjewel, Floortje. Hoi, hoi, hoi. hoi. Dag. Nou, dat, uh, ja, dat ging ook lekker snel. Ja, helemaal goed. Nou, <laughs> ik het was uh, weet eigenlijk kort gewoon niet wondig. wat we gaan doen. Wat gaan we doen? We gaan gewoon muziek draaien, jongen. <coughs> Heb jij nog iets uh, we wat, gaan, uh, wat hier tussen staat? Vind je dat leuk? Uh, wat staat er? Ik ken ze geen van allen. Oh. Echt niet. We gaan gewoon lekker muziek luisteren. Zet maar wat op. En dan gaan we zo langzamerhand richting het regionale nieuws van half twee. Dan heb ik hier Andam Lambert. Lo an another Lonely Night. Ah,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 Die nog, Justin Bieber, what do you mean? En daarna gaan we verder met het regionale nieuws van half twee.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 Onze enige echte belieber. Ja, hij, hij pest mij er altijd mee, dus nu pakken we gewoon een keer terug. Heerlijk, het moet gewoon kunnen, toch? Zo is dat. Maar uh, Dolly, het is uh, vier over half twee, dus het dat betekent dat tijd. het is, uh, tijd voor het nieuws. Het regionale nieuws met Dolly, Terpierik. Dankjewel. Ja, dames en heren, dan volgt hier het regionale nieuws uh, van 5 november 2015. Even de bril erbij opzetten. Dat vergeet ik dus altijd, hè? Het verkeer op de A9 bij Beverwijk moet rekening houden met vertraging. De wijkertunnel is momenteel afgesloten vanwege een autobrand. Het verkeer moet omrijden via de A22. En de Verkeersinformatiedienst laat weten dat het nog onbekend is... wanneer de buis weer opengaat. De ANWB meldt inmiddels, uh, dat krijg ik nu net door, dat de tunnel toch weer open is. Richting Alkmaar is er nog één rijstrook dicht. De brand was in de tunnelbuis richting Amstelveen, maar om even om veiligheidsredenen werd ook de buis richting Alkmaar even afgesloten. De provincie Noord-Holland moet stoppen met het opleggen van eigen regels voor nieuwe windmolenprojecten. Dat eisen gemeenten, energiecoöperaties en milieuorganisaties. Ze vinden dat de provincie te streng is... en hen in de weg zit bij het realiseren van nieuwe windmolens. Noord-Holland stelt onder meer eisen aan de opstelling van de molens... en wil dat er voor elke nieuwe molen twee oudere worden gesaneerd. Ook moet de afstand tussen windmolens en omliggende bebouwing... minimaal 600 meter zijn, terwijl de landelijke norm 300 meter is... Milieugedeputeerde Ralf de Vries is ondanks de kritiek... niet van plan het provinciale beleid aan te passen. De hulpdiensten zijn in de afgelopen nacht massaal in actie gekomen... nadat er een personenauto te water was geraakt. Uh, zou je even de deur dicht kunnen doen? Want het wordt hier ineens heel erg onrustig. Een beveiliger zag rond tien over een de lampen van de wagen... in het midden van de ringvaart aan de Zwanenburgerdijk... ter hoogte van Kinheim. Hij alarmeerde hierop de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulances en zelfs het traumateam uit Amsterdam... werden opgeroepen om hulp te bieden. Een duiker van de brandweer is te water gegaan... om een zoekslag te maken naar de wagen. En de auto werd aangetroffen, maar in het voertuig zat niemand meer. Aan de hand van het nummerbord heeft de politie de eigenaar van de wagen gebeld... en hij was nog in de veronderstelling dat zijn voertuig voor de deur stond. Toen de politie hem belde kwam die erachter dat de wagen was gestolen. De wagen is na de diefstal vermoedelijk in de ringvaart gedumpt. De zoekslag werd vervolgens gestaakt en de wagen is later in de nacht uit de ringvaart gehaald. De politie heeft dinsdag in Haarlem in een woning aan de Schalkwijkerstraat hennep en professionele knipapparatuur aangetroffen. De drie verdachten die zich onder een bed verstopten zijn aangehouden. De hennep en de goederen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. In de buurt werd al geruime tijd een enorme wietlucht rondom de woning geroken. En nadat de politie meerdere meldingen binnenkreeg... werd besloten de woning binnen te treden. Op de zolderetage werd een grote hoeveelheid natte henneptoppen aangetroffen... De toppen waren al geknipt en ook lag er een groot gedeelte in droogkorven uitgestalte drogen. En daarnaast vond de politie professionele knipapparatuur. De twee verdachten uit Haarlem van 45 en 46 jaar oud en de 33-jarige verdachten uit Almere worden nog verhoord. Zaterdag 7 november organiseert Landschapsbeheer Nederland ook in Haarlem weer de natuurlijke werkdag. De grootste vrijwilligersactie in het groen. Vorig jaar deden er maar liefst ruim 14.000 mensen mee... en ook dit jaar worden er weer duizenden mensen verwacht... die hun handen uit de mouwen steken... om het landschap een, een opknapbeurt te geven. Heerlijk een dag buiten aan de slag... en de ervaring, een ervaring is niet vereist. Uh, u dient wel zerg, zelf voor werkleding en lunch te zorgen... En de organisatie zorgt voor gereedschap, werkhandschoenen en begeleiding. U kunt zich aanmelden via www.natuurwerkdag.nl Onlangs heeft de gemeenteraad van Zandvoort een set regels vastgesteld... die verordening op het burgerinitiatief worden genoemd. Met deze verordening wordt het voor inwoners van Zandvoort mogelijk... om een burgerinitiatief in te brengen in de raad... Hierbij valt te denken aan een initiatief met een buurtgericht karakter... of een initiatief dat in het belang is van heel Zandvoort. Heeft u een goed idee voor bij u in de wijk of voor Zandvoort in het algemeen... en wilt u dat dit op de agenda van de gemeenteraad komt, dan is dit uw kans. Lees wel eerst even de regels goed door. Goed, tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Dan gaan we nu over naar het weer. Het weer in Zandvoort. Ja, vandaag schijnt af en toe de zon, schijnt het. Maar ik heb hem nog niet gezien. Misschien komt dat later nog. Maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. Nou ja, zegt u dat wel. En zo nu en dan valt er wat lichte regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar maximaal 15 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige regen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur wordt niet lager dan 13 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar overdag is het wel over het algemeen droog. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar een graad of 16, lokaal 17 vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag is het bewolkt en valt er enige tijd regen de wind waait onverminderd matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten en de temperatuur gaat dalen naar 14 graden en dat was dan ook het weer voor vandaag dan gaan we nu over naar het liedje van de sidekick nou ik had u al verteld eerder in het programma maar mocht u uh... oh sorry heel verwacht Ja, nu mag onze, je. onze rubriek, het liedje van de Sidekick. Ik, ik had al eerder in het programma verteld... dat ik een beetje in een uh, sfeertje naar vroeger zit... door een uh, prachtig uh, bericht wat circuleert op Facebook... en wat ik gelezen heb over het spelen van vroeger op straat. En uh, ja, daarbij kwam één nummer naar boven drijven. En dat was uh, de Tea Room Tango van Wim Sonneveld. En dat is dus ook mijn verzoek voor vandaag. Veel luisterplezier. CCSM. is uit Den Haag, getiteld T-Room Tango. Toen ik jou de roze Tearoom langzaam binnensreden zag, met je kaal gefrete bontjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in het hemels naam maar toen iedereen jona keek met die blik van oelala, dat moet vroeger iets geweest zijn van consa en ga maar na. En de ober zelfs een buiging voor je maakte, toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte, En terwijl je stilstond stond met gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hakje brak.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 Noemde ik jou de schone diva van mijn dromen? Na een jaar geheime liefde zei ik nog steeds eerbied u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdampt een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan het lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel twintig andere Tierum lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwandelt, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik handel. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me: mag ik thee?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 Deze dame hier wou even alles afrekenen. <tie> ja, ik ben beluisterd. <applacht> <applacht> <applacht> Het blijft toch een prachtig nummer, hè? Ongelooflijk hoe die man dat allemaal toch in elkaar zette. Een heerlijk nummer. Nou, dat was mijn verzoekje. En uh, dan gaan we nu gewoon weer gezellig terug... Naar Jonas die vandaag de honneurs heeft waargenomen voor Ruud die niet kon komen. En uh, we danken je daar ook weer heel hartelijk voor natuurlijk Jonas. Want ondanks dat je grieperig bent uh, zit je hier toch maar weer en uh, vul je ons programma en ben je mij tot enorme steun. Dat is mooi. Ja zo is dat en we gaan je ook hartstikke mis hoor de komende twee weken. Want ja dan moeten we het zonder Jonas doen. Ah, dan Onze dan steun en toeverlaat. Ja, ja, ja. Nou, dat had ik zelf maar eens een keer moeten leren schuiven. Ja. He? Ja, zo is het. Ik heb uh, nu een nummer uit uh, hoe heet het? Charles' mapje gepakt. Oh, waarom? Ik, denk, ik weet niet, ik vond het wel leuk. Oké, okay, nou, ben benieuwd van wat her... je gepakt hebt. Van Grace. Je legt het wel weer terug, hè, zo'n mapje. nou dat doe ja, ik niet oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> Wake me up van uh, Avicii. Alleen wel in een andere stijl. In my way through the dark days my eyes Well that's fine by me Gaan we nu gewoon even naar het origineel van Avicii met Wake Me Up. Dan kan je even merken wat verschil erachter is. Dit is Avicii, Wake Me Up. Alleen dan de normale versie. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start.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 That I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for 9, ZFM. ZFM. Ja. Ja, was en de toen? Wake Me Up. dat was de Dat was de origineel, en daarvoor die je Grace. Ja, ja. En dat mocht, uh, wie mocht dat nou ook weer niet weten? Oh, Hans. Wat, wat mag Hans niet weten? Hans uh, mag niet weten dat wij Glennis Grace draaien. Wat dan? Nou, ah ja. ik, ben, oh, ik ben absoluut geen fan van Clannis Grace. Absoluut Waarom draaide dan? Ja, het stond in uh, Charles lijstje. <lacht> heb je geen eigen lijstje? Ja, ik heb uh, 30 eigen lijstjes. Maar als ik ja. dat opzet, dan worden we niet vooral een keer, denk ik. Ah, oké, okay. nou ja, voor Clannis worden we. Nou ja, nee, mag ik niet zeggen. Mag ik kan ik het niet wel opzetten hoor, maar ik denk dat het. Uh... Nee, oké, okay, is goed jongen, doe dat maar niet aan. We gaan geen risico's ah. nemen. Maar uh, je had hem dus in twee uitvoeringen van, van Amici en. Uh, nee, Avicii. Avicii, Amici, Avicii. Avicii is de originele. En uh, Gleinus <laughs> Grace... Uh, die probeerde mee te doen. Ik hou het allemaal niet meer bij, joh, met al die nieuwe artiesten. Hoeft ook niet. Nee, zo is het. Zeg maar, we zitten er alweer bijna doorheen, hè? Nog uh, vier minuten op de klok. Nog vier minuten, ja. En dan, dan neemt uh, Bart van der Meer... Ons, uh, van het, ons, het van ons over... met Matchbox. En daarna hebben we... na uh, Bart... krijgen we twee uur... Hans Wassenaar, die... Uh, gaat waarschijnlijk ook weer met uh, allerlei uh, Sandvoort praten, want ik hoor hem vaak interviews doen, dus heel gezellig ook altijd. En na Hans, wat krijgen we dan? 2, 4, Hebben we alternative TV? Of hebben we hebben eerst nog jong Nee, we F. hebben nee. eerst nog jong Sandvoort. Nee, nee, ja, nee, nee, Thomas, nee is, is, is, hè? Thomas is er de aankomende tien weken niet horen Oh jeetje. Nou, Waarom weet ik dat niet. Dat is ook wat. Maar nou, dan hebben we Alternative FM. Inderdaad, dus. van 8 tot 10. En dan van 10 tot 12. Uh, app en Vloed. En waarschijnlijk met Willem Bruist. Ja. Of is Charlot al nee, niet terug? Nee, met Willem Bruist. Maar met daar met zit Willem een puntje Bruist. aan. Oh, daar zit een puntje aan. We nou. hebben we ook nog raadsvergaderingen. Dus dat moeten we tussendoor moeten we daar ook even over gaan informeren. Ja, want die is natuurlijk verzet. Hè? Want ik had dat met Charrel afgesproken. Dat hij, ja. dat hij de raadsvergaderingen gaat doen. Maar Willem ja. weet daar niks van. Dus als die luistert, Willem, dan weet je dat nu. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Valt weer heel wat overleggen op. Nog voordat de donderdag helemaal rond is. U hoort daverende het al. De daverende donderdag noemen we dat. De daverende donderdag inderdaad. en yes. uh, dus, dus ja, genoeg te, genoeg te beluisteren vandaag. Mm. En voor uh, allerlei verhalen. Bart gaat ons straks weer van alles vertellen. Over welke jaren heb je de top 40 meegenomen Bart? 50, 60, 70 en 80. 50, Goeie 60, 70 80. Nou, dat zijn nogal wat liedjes. Ik hoop dat je ze allemaal in die twee uur kan proppen zeg. <laughs> Je staan aan. Ik maar zeggen, begin maar staan. echt de moeite waard om te luisteren. Ik, ik vind het altijd heerlijk... al die verhalen die Bart daaromheen weet te vertellen... rond al die nummers heen. Echt leuk hoor. In ieder geval, wij gaan uh, richting twee uur. Ik neem alvast afscheid van u. Zal ik en, het ook bedoelen? Uh, doen? Hè? Of, uh... Ja, doe jij <laughs> dat maar wel. En we wensen je natuurlijk allemaal een uh, hele fijne vakantie toe, Jonas. Dankjewel. en uh, Dat je maar gezond weer terug mag komen. Met ik wie kom... ga je? Met je meisje? Nee, ik ga met mijn moeder. Oh, met je moeder. Nou, is toch ook je meisje? Nou, dat was je wel. eerste meisje. Hè? <laughs> ja, de grootste liefde van de man hopen we altijd maar. Hè? Als moeder zijnde. Nou, gewoon even lekker op vakantie. Op de weken <laughs> Heerlijk jongen. Gaan en dan er kom lekker... ik weer fris en fruitig terug. Zo is het. Lekker van je griep af. Kan je daar allemaal mooi uitzweten in die warme kontrijen in Egypte. En uh, Ik hoop dat je met heel veel leuke verhalen terugkomt. En uh, luisteraars, ik zeg alvast tot maandag weer. Dan ben ik er weer met Charles Duif tijdens CFM Luncht. Ik uh, spreek jullie uh, ooit wel eens een keer. Ja. <laughs> Ik heb hier nog een heel klein stukje David Chagetta, What I Did For Love. En dan zit het erop voor vandaag. Oké, okay, fijne dag nog verder. En uh, je hoort mij vanavond weer. Talking loud, talking crazy. Lock me outside. It's true what they say I'm always late